Kom mijn vader George Albert Driscoll als vermist opgeven? Adres? Lacey Street, 32 Melford. Je noteert dat toch wel, hè, al? Oh, eh, uh, jazeker, uh, yes, inspecteur. Juist. Yes. Uh, vertelt u me eerst eens precies wat er gebeurd is, mevrouw Driscoll? Nou, ik woon niet meer thuis. Ik had met mijn vader afgesproken dat ik dit weekend bij hem zou komen.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 Dus dat spuitje kan de doodsoorzaak zijn. Hmm. Nou, dan kan onze zelfmoordtheorie de vuilnisbak in. Zou kunnen, maar officieel heet het zelfmoord. dat zelfmoord. Ja, goed, oké, maar... Oorde oh, van meneer Farnham. Maar Farnham, wie denkt u wel dat hij eerst Die kan ons toch niet voorschrijven wat moord of zelfmoord is. Orde van de hoofdinspecteur. Alles doen wat Farnham ons opdraagt, zonder vragen te stellen. Dus, als jij met de hoofdinspecteur in de klins wilt... Alsjeblieft. U kunt mijn telefoon gebruiken. Eh, uh, nou... Nee, dank u. <tus> Inspecteur. Hoe vindt u die Jane Driscoll?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 Fijn dat u zo vlug gekomen bent, inspecteur. We doen ons best, hè? Ze zitten hier. Dank u. Heeft u hem al gevonden? Wij zoeken nog, juffrouw Risco. God, maar wat kan die dan zijn? Het is al donker. Straks gaat het sneeuwen. Hij, hij is niet in orde. Er kan van alles met hem gebeuren. Er gebeurt echt niets met hem. Twee van mijn mannen doorzoeken op dit moment het hele ziekenhuisterrein. Nou, hier is hij ook niet.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 Ik heb gevaarlijke neigingen. Ik heb het wijkgebouw naast de kerk in brand gestoken. De duivel heeft me bevolen dat te doen. Kom maar mee, meneer Ferris. Ja. Ja, Dit ik verhaal ben... kunt u beter aan de inspecteur. Ja, maar geloof nou Ik heb het gedaan, inspecteur. Geloof. Kom maar. Kom maar. Gaan we naar de even... ik... Inspecteur, inspecteur, inspecteur u, u moet mij geloven. Inspecteur, ik heb ja, het gedaan. Ja, ik... Aver, we hebben vandaag genoeg in ons hoofd. Hou op met die onzin, ja? Ik heb het wijkgebouw in de fik gestoken. Nee.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 Misschien is hij meteen de bed gegaan. Ja, hoe zou hij dan binnengekomen moeten zijn? Alles is gestolen. Zijn geld, zijn sleutels... Er nou zou een reservesleutel onder de mat kunnen liggen. Eens even kijken. Nee, ook niet. Mag ik even naar dat slot kijken? Even, fijn, dank u. Ik las laatst in een stripboekje dat je een deur soms met een bankpasje op kunt krijgen. Misschien toch even de moeite waard om dat te proberen. Grote genade dat gaat. Zag u dat?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 En zet de juffrouw Driscoll, voor alle zekerheid, in de auto. Ik had net met de zaklantaren een raam ingeslagen. Inspecteur? Ja, Nattel? Als u wilt, kunt u aan de achterkant binnenkomen. Ik zie net dat er boven een raam op staat. Oh, daar komt hij nou pas mee. Hou dat raam in de gaten, Nattel. Als er nog iemand in huis is, zou u daar wel eens ook kunnen ontsnappen. Wij gaan aan deze kant naar binnen. Begrepen? Begrepen. Oh, nee. Wat een bende. Ja.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 Die was van mijn moeder. Nattel, neem je me juffrouw Driscoll even mee naar de keuken? en Ga eens thee zetten voor ons allemaal. Goed idee. Gaat u mee? Ja. Voor ik het vergeet, inspecteur. Ja. Ik had graag dat u en Natal morgenochtend naar het computercentrum zouden komen. Ja, eigenlijk hebben we allebei geen dienst morgen. Ach, dat komt dan heel goed uit. Zijn we er tenminste zeker van dat uw aandacht nergens anders door wordt opgeëist? Inderdaad. Fijn. Is dat ook weer geregeld, hè?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 afschuwelijk. Ik neem aan dat het, dat het Driscoll is. Moment, ik zal even zijn zakken nakijken. En sleutels. Ah, portefeuille. Ja. Ja, het is Driscoll. Inspecteur, uh, wilt u het thee beneden hebben? Nee, nee, nee, absoluut niet. Ik kom boven.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 Leon Dubois en Tom Prudon. De regie had Hero Müller.